Freddy Fantijn met het NOS-journaal. Het is vanavond getroffen door een zware aardbeving. In Iraks-Koerdistan kwamen in de stad Darbandikan zeker vier mensen om. En in het westen van Iran vielen volgens de staatstelevisie ook zeker zes doden. Er zijn volgens de eerste berichten veel gewonden. Zeker acht dorpen raakten beschadigd. En op sommige plaatsen viel de water- en elektriciteitsvoorziening uit. Seismologische diensten melden dat de beving een kracht van 7,2 of 7,4 had. De burgemeester van Enschede gaat morgen bekijken of er juridische stappen mogelijk zijn tegen de extreemrechtse organisatie Pegida. Aanhangers daarvan hebben bij een actie tegen de bouw van een moskee in Enschede een filmpje op sociale media verspreid. Daarin sprenkelen ze naar eigen zeggen varkensbloed op de plek waar de moskee moet komen. Burgemeester van Veldhuizen noemt de actie walgelijk en koekloeksklenachtig. achtig in België laat de minister van Binnenlandse Zaken een onderzoek doen naar de manier waarop de Brusselse politie gisteravond heeft gereageerd op de ongeregeldheden in de stad. In het centrum liep het feest van ongeveer 2000 fans van het Marokkaanse elftal uit op rellen, brandstichting en vandalisme. Daarbij raakten 22 agenten licht gewond, maar niemand werd gearresteerd. En voor het eerst in ruim een week heeft de afgetreden Libanese premier Hariri iets van zich laten horen. In een televisieinterview vanuit Saoedi-Arabië zei hij dat hij binnen enkele dagen naar Libanon terugkeert. Hariri maakte zijn aftreden als premier acht dagen geleden bekend tijdens een bezoek aan Saoedi-Arabië. Daarna was niets meer van hem vernomen. Hij zegt nu dat hij de bevolking wakker wilde schudden omdat hij in gevaar is. Het weer. Er zijn nog wat buien, vooral in de kustprovincies. Die trekken langzaam weg. Vannacht 6 tot 2 graden. Morgen afwisselend zon en bewolking. met nog een enkele bui. En het wordt 8 of 9 graden. Dit was het NOS-journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu het laatste uur.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 I Stopt en mijn einde komt. Zal toch mijn zieluloflied blijven zingen? Tienduizend jaren tot in één. E zegen ons, wees ons genadig licht over ons uw aangezicht zoals de zon met al haar stralen ons steeds in van sterren in de nacht. Meer dan wijsheid die deze wereld kent. Is het waar te weten wie u bent? Meer dan zilver, meer dan goud.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 Toen u zich gaf, en alleen, als een roos, geplukt en weggegooid, nam u de straat, en dacht aan mij, meer dan ook. De oceaan is wijd en die. U vraagt me alles los te laten, daar vind ik u en ik twaai je voor niet. En als de hoogte.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 Zee is vol genade, uw sterke hand die houdt mij vast en als mijn voeten zakken. I'm black